Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse politie heeft bijna 400 mensen opgepakt voor de rellen van afgelopen week. In meerdere steden gingen mensen vechten met de politie. Er zaten extreemrechtse types tussen die anderen hadden wijsgemaakt... dat een asielzoeker eerder drie kinderen had doodgestoken. Maar dat was een leugen om mensen boos te maken. Premier Starmer wil dat de relschoppers snel opgepakt worden. Er zijn al hundreds arresten. arrests. zijn in de korte van this morning. I've asked for early consideration of the earliest naming and identification of those involved in the process who will feel the full force of the law, that the criminal law applies online hij zegt dat ze ook op zoek zijn naar mensen die online de boel aan het opjutten zijn. Persbureau Bloomberg zegt sorry tegen Amerikaanse gevangenen... die vorige week zijn vrijgelaten bij een ruil tussen Rusland en het Westen. Volgens de hoofdredacteur had het nieuwsbericht, van de, gevangenenruil in gevaar, had het nieuwsbericht de gevangenenruil in gevaar kunnen brengen. Volgens CNN bracht het persbureau het nieuws al... terwijl gevangenen nog niet waren bevrijd. Twitterhuis had de info met sommige media gedeeld. En de de politie heeft in Brabant een dagje Efteling van een gezin gered. Hun auto begaf het op de weg naar Kaatsheuvel en moest worden weggesleept. Agenten vonden het maar zielig voor die twee dochters... dus die brachten ze samen met hun moeder alsnog naar de Efteling. De vrijwilligersploeg in het Team NL-huis ziet er dit jaar iets anders uit. Voor het eerst wordt de plek waar de Olympische spelers worden gehuldigd... gerund door NOC NSF... En die wil er verschillende jongeren bij betrekken. Zo zijn er nu jongeren uit probleemwijken in Arnhem. Al noemen ze het zelf liever anders. Ik noem het uh, 50 kansrijke jongens uit uh, Arnhem. Wij zijn op basis van een uh, pitch geselecteerd. Nu zijn we hier. Mijn voornamelijkste doel is dat ik toch een, uh, ja, een doorslaggevende keuze wil maken... waar ik naartoe wil in mijn leven. Netwerken, mezelf openstellen... Dus uh, ik hoop dat ze hier tevreden met ons als vrijwilliger. Het weer een zonnige avond, maar morgen echt een stralende dag. Zon en 25 tot 29 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. I shut my eyes, I see you call. You can't help me after all. I take a chance, I take a fall. You can't help me after all. In this world so very small. Nou, de boel is uh, flink opgeschud. Uh, en ook afgetimmerd. zitten ze met uh, After All. En uh, ze hebben niet zo lang geleden ook een EP waarop dit nummer terug te vinden is. Uh, inmiddels in het laatste uur uh, terechtgekomen. En we hebben uh, Linde in de studio. En dat is ook meteen, uh, meteen een vraag. Popronde en dat soort zaken. Maar daar komen we nog eventjes op straks. Maar je hebt ook meegedaan aan de zonneprijs. Ja, ja, uh, laten we eerst, ja, laten we eerst beginnen bij de voorrondes. Want ik neem aan dat er ook een voorronde geweest is om in de finale terecht te komen. Hoe ben jij uh, uh, bij de zonneprijs terechtgekomen? Um, ja, volgens mij, uh, een vriend van mij, Nick, die had uh, verteld dat hij zich daarvoor had aangemeld. Mm -hmm. En toen ging ik een beetje googlen wat het dan was. Toen dacht ik, oké, okay, cool, dat ga ik ook doen. Mm -hmm. Ik heb net een band, dus waarom ja. niet? Ja. <laughs> en toen... Um, had ik niet echt verwacht dat we er ook voor geselecteerd zouden worden. Ja. En ineens kreeg ik een mailtje van, uh, volgens mij was het de, de laatste of de ene laatste ronde. Ik weet ja. het even niet meer. Uh, in het Zonnehuis was, uh, was de voorronde. En uh, daar gingen we toen heen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is vet. Het was natuurlijk al het allergrootste podium waar we ooit uh, hadden gespeeld. Ja. En dat ging toen uh, nog veel beter dan verwacht. Want toen hadden we de voorronde gewonnen. Ja. En uh, toen stonden we ja, ja, een maand, anderhalf maand later... ineens in Paradiso Grote Zaal. Grote Zaal, ja. ja, ja. Dat uh, was dan ons derde optreden. Uh, <laughs> <Ja. om> het. <laughs> dus het is eigenlijk best wel een speer gegaan dan op een ja, gegeven moment. Ja, dat me. was heel cool natuurlijk. Ja. Uh, maar ik weet ook dat Paradiso uh, heel veel iets doet... met nieuwe muzikanten en talentvolle muzikanten. En kennelijk hebben ze dus iets gezien of gehoord in jou van... nou die linden, die moeten we toch maar uh, hebben in dat, dat, dat, dat opzicht. Maar... Ja. Uh, Biedt dat uh, perspectief voor meer? En dan kom ik inderdaad um... in die richting van die popronde nu. Ja, ja, zeker wel. Ik, ja. Zou wel uh, uh, ik, ik wil wel gewoon natuurlijk doorgaan. Ja. En, en door zo'n grote zaal mee te, mee te maken, uh, begint het dan wel te kriebelen van oké, okay, dit wil ik wel echt vaker doen. Ja. Want uh, ik kom erop van, van ja, uh, je hebt nu uh, één single uitgebracht. En straks gaan we die, uh, die nieuwe single van je horen. Maar de bedoeling is dat er natuurlijk nog veel meer van jou gaat uitkomen de komende ja. tijd, toch? Ja, en dat, uh, dat staat zeker op de planning. Ja. Um, ik ben nu van plan om een beetje steady wel singles te gaan releasen. Ja. En uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ja. Morgen komt dan de, de tweede single uit. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Ja, uh, hij verschilt wel heel erg met de eerste single, denk Bindje? ik. je? Ja, in, in, in, qua inhoud. Inhoud. Ja, daar heb ik het over. Niet over de muzikale stijl, maar wat meer over de inhoud. Maar daar, daar komen we zo, uh, zo op. Uh, ja, we gaan ook nog even wat uh, muziek uh, laten horen. Een van de bands die hier ook geweest is. En eigenlijk best wel een kandidaat was geweest. Om in die popronde van dit jaar uit te komen. over You start screaming. Men i me too Tell me you wait forever Nuland met Hoop, en dat is afkomstig van een album die hij eerder heeft uitgebracht. En we hebben hem toch aan de telefoon, dus we kunnen het ook meteen aan hem vragen, Alex. Bij uh, welke nummer hoort Hoop? Dat is mijn, mijn laatste album, mijn achtste album: uh, uh, Hope, Love and Trust. Ja, zie je. Dat, uh, ik, was hem heel, ik was hem heel even kwijt, dus ik ja. denk. Vandaarom uh, dat ik het even aan jou uh, vraag. Uh, maar ja, ja, het achtste album. Uh, de, ja. Daar gaan we het uh, zo nog even over hebben. Want uh, er schijnt uh, weer wat, uh, wat nieuws aan te komen. Maar je hebt ook uh, een single sinds vorige week uitgebracht. Ja, klopt. En die komt ook op een nieuw album te staan. Ja. Dat doe ik niet altijd, maar dat in dit geval wel. Ja. Dus uh, ja, die is uh, vorige week uh, verschenen. En uh, ja, daar ben ik hartstikke trots op. En die loopt ook hartstikke leuk. Leuke reacties. Ja. Dus uh, ja. Ja, um, en dan is de vraag van, van... ja, Want je hebt het wel eens uh, over... Het is een ambacht, wat jij uh, zegt. Dus je bent toch weer uh, ja, behoorlijk bezig, als ik het zo hoor. Ja... Ja, maar dat ik ik meen dat ook echt. Hè. Het is volgens voor mij een een ambacht. Ik, ik hoor dat ook wel andere muzikanten uh, zeggen en songwriters dat uh, ja, het, je, ja je moet gewoon ervoor gaan zitten en je moet niet wachten totdat het misschien een keer komt. Mm. Uh, en dan ja, dat, dat lukt het misschien ook wel, maar voor mij werkt dat niet. Ik moet gewoon gaan zitten en kijken of die dag er wat leuks uit komt. En meestal wel, elke dag komt er wel iets uit. En ja. Het is, uh, Vaak is het ook niks, maar uh, ja, en dan soms wel en dan dat bewaar je dan. En uh, ja, mijn vorige album is 1 december vorig jaar uitgekomen. En dan, ja, binnen een maand of negen, dan heb ik toch wel weer zoveel liedjes dat ik denk van nou, dit is wel weer een album bij elkaar. Dus uh, ja. zo gaat het toch. Ja, zit er dan toch ook, uh, ook bij dit negende album, uh, want hoe gaat die heten? De uh, Silent Language. Ja, uh, ja. Zitten zit daar dan ook weer uh, overeenkomsten met de nummers die je dan al eerder geschreven hebt? Uh, hoe bedoel je overeenkomst? Nou ja, dat er een soort van centraal thema in, uh, in zit. Uh, in, okay. in, in, dat bedoel ik? Uh, weet ik niet echt of het. het, het, het ik denk wel dat het uh, wel een beetje in het verlengde ligt van het vorige album kwam. Uh, ...thema, thematiek... Yeah. Yeah. ...dat het toch wel gaat over... Uh, ...nou ja, hè, liefde, vriendschap... Uh, ...teleurstellingen... Uh, uh, ...de dood... Uh, ...de tijd... Uh, ...dat soort dingen komen toch wel vaak terug. Yeah. Um, ja. En de silent language is eigenlijk... Uh, ...ja, weet je... ...het, het onuitgesprokene. Hè? We, yeah. je, je, je zegt wel iets... ...maar dan niet met woorden. Yeah. Uh, voor mij is dat ook... ...ja, is dat eigenlijk ook muziek. Ja. Yeah. Uh, dus een beetje de dubbele, dubbele laag erin. Ja, hoort dat ook een beetje bij deze tijd? Dingen die niet uh, helemaal uitgesproken worden? Nou, ja, je kan ook zeggen... Uh, ...alles wordt tegenwoordig maar de wereld ingeslingerd. Dat mm. is natuurlijk ook wel zo. Mm -hmm. Maar misschien de dingen waar het echt om gaat uh, minder. Ja. Uh, ja, zeggen we nog wel de dingen tegen elkaar waar het over uh, zou moeten gaan? Uh, dat kan je jou vragen. Mm. Dus ja, dat zijn wel dingen die me bezighouden. Ja, uh, is dat, hoort dat ook uh, bij uh, de persoon Newland, Alex Newland, uh, zelf? Wil um, je die vraag nog wat verduidelijken? Ja, vragen? in de zin van, van, uh, dat, dat, uh, ja, uh, van, van hoe je tegen de wereld aankijkt. Uh, uh, uh, uh, ja? ja, dat denk ik wel, nou ja, sowieso, hè, dat heb ik wel eens eerder tegen je gezegd. Ik schrijf nooit liedjes die, ja, die in mijn ogen nergens overgaan. Dat is ook niet verboden of zo. Nee. Maar dat lukt mij niet echt. Hè. Het gaat altijd wel echt wel ergens over. En uh, ja, er zijn, ook, eh, er zijn ook dingen die steeds wel terugkomen. Bijvoorbeeld geschiedenis, uh, dingen komen vaak terug. He, geschiedenis, algemene geschiedenis, geschiedenis vanuit mijn familie, uh, dat soort dingen. Dat zijn wel dingen die steeds terugkomen. Dus ja, uh, dit is wel hoe ik tegen de wereld aankijk, uh, denk ik. Zonder dat, dat, dat nou een een lading te geven, uh, politiek of wat dan ook. Maar ja. uh, ik denk wel dat we, dat we wel eens wat liever voor elkaar mogen zijn. Ja, uh, uh, uh, die idealistische gedachte. Denk je dat je daarmee met je muziek misschien weer uh, mensen daarmee kan bereiken... dat ze denken van, nou, daar zit wat in? Ja, nou, dat is, dat is een, een heel mooie, nobele gedachte. Uh, ik, ik weet het niet, Jaap, of dat zo werkt. Hm. Ik vraag me sowieso af of... Ja, of, of iedereen die naar muziek luistert, uh, wel uh, echt diep de teksten ingaat of zo. Hè. Ik, ik, ik krijg best wel veel reacties daarop. Dus er dus, zijn echt wel mensen die, uh, die daar de moeite voor nemen. Maar ik denk voor veel mensen is het ook. Nou, is, is, is, is de, de inhoud van de teksten van onder, uh, nou ja, ondergeschoven belang, zeg maar. Hm. Dus uh, ja, ja, ik denk dat dat een beetje wisselend is. Ja, uh, mm, nou heb jij toch uh, wat, wat optredens uh, gedaan? In de ja. voorbije tijd. Ja, ja klopt. Ik, ik, ik maak het de, de, de volgers en de fans niet altijd even makkelijk. Daar ben ik me van bewust. Mm -hmm. hey, ik, ik heb natuurlijk uh, het solo project Newlands. En dat doe ik dan nu al acht en binnenkort negen albums lang. En daar ga ik ook uh, ja, tot mijn dood mee door, denk ik. Ja. Um, het is niet anders. Uh, <laughs> maar uh, daarnaast uh, treed ik natuurlijk wel heel graag live op. En dat doen we met een band. En... We hebben ook besloten om er een knip in te maken. Zo van, dit is Newland en de band is toch wel echt iets anders. Ja. We spelen ook voor een deel wel mijn repertoire... maar ook wel nieuwe nummers en nummers van andere bandleden. Dus die hebben we de naam Newland Slide gegeven. Ja, ja, ja. ja, dat... ja oké. Okay. Dus uh, dat, uh, daar zitten wel uh, duidelijk uh, verschillen. Maar uh, ja. uh, ja, als je dus je nummer speelt... kan het wel eens voorkomen dat uh, dat, dat uh, onder de noemer Newland Slide uh, gebeurt? Ja, zeker. Ja, we ja. hebben de afgelopen tijd wel aardig wat uh, optredens gedaan. En, uh, en daar spelen we zeg maar een beetje, ik maak altijd grappen, een beetje de greatest hits van, uh, van mijn albums tot nu toe. Ja. En, uh, maar daar zitten ook nieuwe nummers bij en ook nieuwe nummers geschreven door uh, de mede-bandleden. vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Ja. En dat zijn eigenlijk voor mij twee heel verschillende dingen. Hè. Op podium staan met een band... Is, is zoveel anders dan, uh, dan ja, in je huisstudio uh, aan het knutselen en aan het plakken en aan het knippen en aan het denken en aan het uh, creëren. Dat zijn voor mij twee heel verschillende dingen. Ik vind ze allebei heel leuk, uh, maar het is niet met elkaar te vergelijken. Nee. Um, ja, uh, She Says, want uh, dat is de nieuwe single. Uh, ja. Waar gaat het uh, precies over? Ja, nou eigenlijk moet ik de credits aan mijn vrouw geven. Uh, het is natuurlijk niet heel aardig wat ze allemaal over mij zegt. Maar uh, <laughs> ja, ze ook me een hele grote spiegel voor eigenlijk. Ja. En ik vraag me in het liedje wel af van... Uh, is hij right or wrong? Dus ik, uh, ik hou dat nog een beetje in het midden. Maar ja, uh, toch wel een beetje uh, de dingen die, die, die wel over mij worden gezegd. Ik ben wel pessimistisch. Ik zie uh, ik heb snel, uh, nou ja, dat ik het, het glas half leeg heb in plaats van half vol en... Uh, nou, <coughs> een hypochonder, dat was mijn vader ook en dat schijn ik ook wel een beetje te hebben hè? als ik een pijntje voel dan ga ik ook bijna dood, bij wijze van spreken dat is wat mijn vrouw zegt dan hè? dat ja. is het niet wat ik vind ja. maar dat, da, daar gaat het over dus, dus een beetje met een knipoog van uh, nou ja, dit, dit is wat Sander zegt en ze vindt me ook wel lief hoor, volgens mij maar uh, dit, uh, dit is de spiegel die ze me voorhield en ik vond dat wel een liedje waard eigenlijk Ja, uh, speelt ze dan, dan toch nog een beetje een belangrijke rol in je leven ook op het uh, muzikale vlak, in dat opzicht? Nee, helemaal niet. Ze is aardig en lief, maar ze is niet muzikaal. Nee. En uh, ze, is wel, uh, ja, ze, ze volgt me wel en ze steunt me wel... maar het is niet zo dat ik daar uh, een hele boom over op kan zetten over muziek. Dat, uh, dat niet. Daar heb ik weer andere mensen voor. Uh, de afsluitende vraag. Waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Op het Wereldwijde Web? Nou, ik zit op, uh, op uh, Facebook, op Instagram... Allemaal onder de naam Newland. Uh, ik heb een website, newlandmusic.net. Uh, Twitter, of uh, X tegenwoordig, zit ik ook nog op. Dus dat moet eigenlijk altijd wel lukken om, uh, om mij te vinden. En daar wordt dan ook wel weer doorgelinkt naar andere websites. Bijvoorbeeld uh, van de band. Dus uh, dat moet altijd lukken. Dan gaan we hem uh, laten horen. She says. Glow in the dark stars. They in on the ceiling. Bitches, they be crawling. But no, we don't feed them. But no, we don't feed them. Dat was een She van Nuland, En dat betekent dat we ook weer uh, naar uh, Linde gaan luisteren. Want uh, we hebben tenslotte nog een blokje van twee. Wat zeg je? Ja, uh, met twee nummers uh, nog te goed in dit uh, blokje. Uh, en het eerste nummer waar we naar gaan luisteren heet... Thousand Pieces. Oh, can I miss you? I hardly know you It sounds so silly, but I think I love you I feel so deeply, I feel so broken Want you to fix it, because you started it When something's good, you want more and more When something's real, you can't be sorry I feel so deeply, I feel so broken Want you to lay, here, want you to hold me If this is real, it would come back to me Give me your soul, so I. strange night and it ties my body. I feel so nervous, afraid you'd forget me. I don't mind waiting, but I feel so hungry. I need your words, cause they call my heartbeat. If this is real, Ja. En dat was hem. de Thousand Pieces. Maar nu uh, zitten er natuurlijk waarschijnlijk ook wel mensen... op uh, Jij Buis te kijken en denken van... wanneer komt ze nou met dat uh, nieuwe liedje... wat uh, nog uit moet gaan komen. Ja, dat gaan we uh, nu horen. En ik, he, ik heb uh, natuurlijk uh, de oorspronkelijke versie al gehoord. Maar dat uh, gaat het uh, niet worden vanavond. Want uh, ja, hier speelt uh, Linde alleen op haar akoestische gitaar. En dat nummer... Dat gaan we nu horen, want dat is de nieuwe single en dat nummer dat heet Last. like you this bittersweet like pressure it makes the butterflies relieve really I remember you never did so De single die in ieder geval op vrijdag 2 augustus gaat uitkomen. En dit zeggende, want het programma wordt gemaakt op 1 augustus. Ja, eh, hebben, we, hebben we hier gewoon iets eh, wat je nu gehoord hebt wat morgen uitkomt. Zo simpel is het. Um, we gaan nog even ja, bijna het da dak er weer afhalen. Want ja, zo kan het zijn. En dat doen we met de mannen van Harley Francine. En het nummer dat heet Sinner. uit Alkmaar. Ze heet haar Klooser en dat nummer dat heet Lose My Mind. Daarvoor hoorde je Harley Friends zien. Die komen weer ergens anders vandaan. Want Die komen uit de overijssel, uit de buurt van Zwolle, eigenlijk uit Omme. Daar komen ze vandaan. En hun EP die heet Sinner uh, is niet echt een officiële EP, maar uh, ze hebben een aantal nummers bij elkaar geveegd en dan hebben ze een EP vooruit uh, gebracht. Deze band zat ook in een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Maakte eigenlijk onderdeel van een volgende Damse Maand bij Alternatieve FM. Staat ook in de popronde. En deze band heet... Laura Mipsum, het Nummer 1 Spooky Song. Uh, deze Lorem Ipsum heeft uh, niet alleen een uh, verleden met uh, prijzen die zij hebben meegedaan. Mee Ze hebben geloof ik uh, nog ergens uh, opgedoken in een zonneprijs. Toevallig in diezelfde zonneprijs waar ook Linde deel uit uh, heeft uh, gemaakt. Klopt hè, want uh, Lorem Ipsum zat er ook in, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Ja. Uh, wat vind je van deze band? Ja, heel vet. Ja. Um, ja, um, jij zegt net van... Nou, ik zou hier ook wel met een hele band uh, willen spelen. Ja, ja ik, nou ja, ik uh, heb net een filmpje gezien dat het kan. Dus, uh, dus ja, ik, ja, dacht, ik, nou, ik wil ook mijn band bam, meenemen. Ja, ja, ja, nou, dus, dus, gaan we de volgende keer doen, uh, in ieder geval. Uh, laten we uh, ja, even de vraag van... Wat voel je ervan? Uh, dus toch altijd even watjes... uh, Van deze net, avond? Deze avond, ja. Ik vond ja. het heel erg leuk. Ja, ja. ja, ja gezellig. Uh, ik vond het... Uh, ja, ik had geen idee wat ik van moet verwachten eigenlijk. Maar uh -huh. nou ja, wel een idee erbij. Maar ik vond het heel leuk. Ja. Uh, nog even voor de mensen die willen weten waar jij uh, te vinden bent op het wereldwijde web. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, ja, mijn artiestennaam is uh, Linde zonder I. Dus L-N-D-E ja. uh, op Spotify. En uh, op Instagram is het L-N-D-E Linde. Daar kunnen ze jou al ja. vinden. Leuk dat je geweest bent. Ja, vond ik ook. Bedankt. Ja. En uh, nou ja, dus misschien dat er nog even een, een tweede keer in de maak is, maar dan met complete band. En dan klinken de liedjes in ieder geval anders. En ja, sowieso. Ja. Nou. Uh, dat was er uh, in ieder geval. Uh, Linde, die uh, morgen dus met, uh, met een nieuwe single komt uh, los. Um, ja, wij gaan ze langzamerhand een beetje afsluiten uh, in de richting van uh, de muziek. Uh, deze heren hebben gewoon heel stiekem nog even iets uitgebracht. En uh, dat blijkt deze single te zijn. Carousel van Holy Sloot. van Holy Sloot. Eigenlijk is het Holy Sloot, Holy Sloot. Of iets in die geest. Het is een beetje genoemd naast dat kerkje... Uh, ...daar in Amsterdam-Noord. Zo heet dat plaatsje geloof ik. Holy Sloot. Um, deze uitzending van de Ontdruidend FM is weer voorbij. Volgende week hebben we hier Teddy Mac in de studio. En ik weet dat Teddy haar hond meeneemt. Dus... Uh, we moeten iets uh, van een waterbak uh, zien te voorzieren. Dus uh, wat dat gaat, gaat het denk ik wel goed komen. <laughs> ik, zie me, ik zie mensen ineens uh, met, met de armen in de lucht uh, rondlopen. Maar goed, dat uh, is allemaal voor volgende week. Nu, tijd voor de afsluiting. En die komt van het album Prospero. En dat is Bordjes van Alaska. Tot volgende week.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 was like fruit and her body rattled and shook and I went so fast. Come follow me And she led me through the waves To a desolate hollow tree When she pulled out a book From so which she tore a blank page She began to read I could feel every word she said And then I closed my eyes And I nearly disappeared There were sounds inside of the rest And I felt these dug in my hair Yes, there was the son of God was a son of dawn, and it was a son of good, but soon became a son of wrong.